9 uur. Het NOS-journaal. Mark Visser. SGP-lijsttrekker Van der Staaij vindt dat na de verkiezingen... snel gekeken moet worden naar de mogelijkheden voor een minderheidskabinet. Dat zei zojuist in het Radio 1-journaal. Van der Staaij wees erop dat het na 12 september moeilijk kan worden om een meerderheidskabinet te vormen. door het versnippende politieke landschap. Je moet niet eindeloos investeren in een meerderheidskabinet. en dan constateren dat het niet mogelijk is, zei van der Staaij. Hij denkt dat inzetten op een minderheidskabinet sneller tot resultaat kan leiden. In Eindhoven is de sloop hervat van het voormalige Philipskantoor. Zaterdag werd het gebouw met springstoffen gesloopt. maar de kern met de liftkokers bleef overeind staan.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 Tot slot het weer. In de loop van de ochtend steeds meer zon. Vanmiddag is het vrij zonnig en het blijft overal droog. De middagtemperatuur loopt het een van 21 graden op de Wadden tot 23 in het zuidoosten. Morgen meer bewolking, maar het blijft op de meeste plaatsen droog. Met een noordenwind wordt het koelere lucht aangevoerd en daardoor liggen de maxima rond 20 graden. Aan WB, Verkeersinformatie. In Zeeland komt hier en daar nog wat dichte mist voor. Verder bij elkaar 83 kilometer file. De ochtendspits is wat minder druk verlopen dan gebruikelijk in september. Wat nog overblijft zijn twee wat langere files: eentje op de A1. Amersfoort richting Apeldoorn. Tussen Kootwijk en Af Hoenderloo 7 kilometer. De linker rijschok is daar dicht na een aanrijding. En de hele ochtend is die al wat langer dan gebruikelijk. De A9 ook maar Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knopendraasdorp 7 kilometer. We zitten al in de 70ste minuut. Tjonge, joh, dat is een flinke overtreding. En jou twee keer geel.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 Ik ga mijn koffer pakken. Wil jij ook een citytrip voor twee winnen? Ga naar facebook.com. Transavia Nederland. Doe mee. Wie weet, zit jij binnenkort in het vliegtuig. Naar een van de 20 Transavia bestemmingen. Bejafar. Bij de Dieren Speciaalzaak. De mensen die van dieren houden. Bejafar. Een citytrip naar bijvoorbeeld Madrid, Berlijn, Valencia, Rome, Tenerife, Lissabon, Istanbul. Die boek je al vanaf 45 euro op transavia.com. Daar word je vrolijk van. De Volkskrant presenteert Earthflight, de nieuwste BBC-serie van de makers van Life en Frozen Planet. Aanstaande zaterdag, DVD 1, gratis bij de Volkskrant. Dit is Theory. het prachtige nieuwe album van Mark Noffler. Met zijn herkenbare gitaargeluid, de stem van Dire Straits. Theory van Mark Noffler. nu overal verkrijgbaar. Aanstaande zaterdag, gratis bij de Volkskrant, DVD 1 van de serie Earthflight. Het NOS Radio Inchional, live vanuit Den Haag met Lara Rentse en Marcel Ooster. Goedemorgen, het is uh, vijf minuten over negen. Het gaat bij vrijwel iedere voetbalwedstrijd in het betaald voetbal mis met Vandaan. Het lijkt dweilen met de kraan open. Minister Opstelte wil die kraan dicht. We spreken hem zo dadelijk. Eerst nog even terug naar de SGP. Want die partij gaat bij de verkiezingen voor een derde zetel. Een winst dus van één zetel. Zei SGP-lijsttrekker Van der Staaij zojuist hier bij ons in Den Haag met Radio 1 Journaal. Hij wil zijn boodschap verder, breder verspreiden. Maar zijn eigen achterban niet verwaarlozen.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 Damptrekt. Aangeschoven is verslaggever Marcel Bril. Marcel, um, wat denk jij, past van der Staaij dan ook zijn boodschap aan? Nou, dat is hij niet heel erg van plan, uh, zegt hij. Hij zegt van, ja, natuurlijk is het zo. Wij zijn niet meer alleen die christelijke getuigenispartij. Wij willen ook wel zaken doen. Dat is al ingezet onder de voorganger van uh, van der Staai. Maar um, wij willen niet zo ver gaan... dat we allemaal vage compromissen bereiken... al onze uitgangspunten uh, verwaarlozen en verkwanselen. Want daar zijn al gewoon genoeg partijen van, wij willen geen grijze partij worden. Dus ze willen wel wat zakelijker opereren. Maar dat proberen ze te doen door hun thema's en hun onderwerpen... gewoon zo te houden zoals die zijn. Ja. En dat zaken doen, dat is goed bevallen. Hè? Dat, zei, dat zei die zojuist in het vorige kabinet natuurlijk, eh, kabinet Rutte... Hoe ziet hij dat na de verkiezingen? Nou, zo'n minderheidskabinet, dat ziet hij eigenlijk wel zitten. Een minderheidskabinet, en dan krijg je steun vanuit de Kamer... zodat je daar een meerderheid voor krijgt. Hij zei ook van, ja, weet je, je moet niet uren, dagen, maanden lang praten... over een meerderheidskabinet, wat misschien helemaal er niet van gaat komen. Als wij ontdekken dat het lastig wordt, laten we dan met elkaar om tafel gaan zitten... een minderheidskabinet maken en dan vervolgens zeggen... nou ja, we gaan wel zaken doen met dat minderheidskabinet zoals de vorige constructie. Dat ziet er wel zitten. zal niet heel makkelijk zijn ook om zaken te doen... bijvoorbeeld met D66. Waar, waar zit hem dat in, Marcel? Dat zit hem erin dat het uh, vaak om medisch-ethische kwesties gaat... waar ze totaal oneens zijn met elkaar. Maar goed, aan de andere kant, uh, er zijn ook zaken gedaan met de VVD. En dat is ook een liberale partij. Dus ja dat is allemaal mogelijk. En je merkte heel erg dat uh, Kees van der Staaij wel zin had... om weer nou ja, aan de knoppen te zitten. Ofwel in de gedoogconstructie of misschien zelfs wel in een kabinet. Het is een bevallen Kees van... Ik kon het allemaal horen op Radio 1. Dank je wel, Marcel. Blijf in Den Haag, daar zitten we tenslotte. Bij vrijwel iedere wedstrijd in het betaald voetbal zijn er wel incidenten. Vorig jaar hield de politie ruim 900 mensen aan. Dat is 40% meer dan het jaar daarvoor. Het is niet voldoende, laat minister Opstelten van Veiligheid en Justitie... vandaag aan de Kamer weten. Hij wil de hooligans harder gaan aanpakken. Minister Opstelten, goedemorgen. Goedemorgen. Hoe gaat u dat dan doen, dat harder aanpakken?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 kan krijgen. Dat zijn de drie kernpunten van de maatregelen, die in overleg natuurlijk, de burgemeesters zijn heel belangrijk, Openbaar Ministerie, de politie en de clubs, de KNVB, hebben dit opgesteld. Natuurlijk ook met initiatiefnemers, drie Kamerleden, de heren Van Dekken, De Mos en Sjeroes van de Partij van de Arbeid, PVV en het CDA. Okay. En die onderschrijven dit ook. Ja, nou, dan is er in ieder geval uh, bij die partijen steun vanuit de Kamerminister opstelte. Uh, de vraag is alleen, het lijkt toch een beetje, uh, ik zei het net al even, refereerder eraan, dweilen met de kraan open. He, als het bij vrijwel iedere wedstrijd in het betaald voetbal misgaat, denkt u dat hiermee de kraan dicht is? Ja, dat, dat is nu echt de bedoeling. Ik heb ook ingezet toen in overleg met de Kamerleden en de burgemeesters, politie, openbaar ministerie en de KNVB nu alle neuzen dezelfde kant uit. Laten we even naar de Engelse aanpak kijken, waar men dat ook heeft gedaan. Deze maatregelen, die nemen we, maar ze moeten ook gehandhaafd worden natuurlijk. Nee. Anders is het uh, dweilen met de kraan open wat u zegt. En die meldplicht is natuurlijk belangrijk... want je kan een verbiedsverbod opleggen... maar als het niet gehandhaafd wordt, stelt het niks voor. En daarom is natuurlijk die meldplicht ook belangrijk. En als er geen no-show is... Dan wordt betrokken natuurlijk thuis opgespoord en opgepakt. En dan krijgt hij straf. En dan wordt er, vindt er inderdaad die stapeling plaats waar ik, over, waar ik het over had. Nou, meneer Opstelte, u spreekt de, de burgemeesters ook direct aan. Zegt die zijn heel belangrijk. Bent u eigenlijk tot nu toe tevreden over hoe zij de instrumenten hanteren? Ja, ik ben, ben, ben tevreden hoe, de, hoe zij dat doen. Het is natuurlijk, de burgemeesters zijn hier heel belangrijk... Uh, want die doen het, ik doe het niet, zij doen het. Ik ben voor de wetswijzigingen. En, en een beetje ook de samen, het samenspel met elkaar. Het zijn de burgemeesters die ook de initiatieven hiertoe hebben genomen. Uh, met, uh, met ons uh, samen. Uh, dat is belangrijk. En, uh, ja, die hebben natuurlijk een wet nodig waarin dat kan, wat, wat zij eigenlijk willen. Nou, die wet, die voetbalwet, de Kamerleden hebben daar initiatieven voor genomen. Die moet worden aangepast, die is ook geëvalueerd. Dat komt binnenkort naar buiten en daar sluit dit ook goed op aan. Oké, okay, maar daar is wel veel werk aan de winkel dan, hè? voor politie, voor, voor het OM ook. Uh, kunnen zij dit ja. aan? Ja, zeker. Dat, uh, daarom heb ik het ook natuurlijk met de politie en het OM besproken. Die willen dit. De KNVB wil het ook, want ik heb ook uh, natuurlijk scherp naar de KNVB. Ja, maar iedereen kan het willen, maar de vraag is of het, of het haalbaar is, hè? Ja, zeker. Want anders was ik hier niet mee gekomen. Geen illusies, gewoon duidelijke maatregelen die we gaan uitvoeren. Dat verdient gewoon ook, dat verdienen de voetbalsupporters, dat verdienen natuurlijk ook de voetbalclubs. We moeten gewoon zorgen dat dat spel waar we allemaal veel van houden, dat dat okay. zonder al dit soort incidenten kan en moet plaatsvinden. En begrijpen wij nog goed dat u nog een idee heeft voor een meldcel? Wat is dat? Ja zeker, die is er al, die is in Enschede. Ik ben er zelf geweest. Ik heb hem zelf met twee politiemensen mogen in gebruik stellen. Met burgemeester Den Augsten van Enschede. Mm -hmm. En dat is digitaal. Dat is digitaal. Dan moet gewoon de dus een handeling verrichten bij die meldzaal. Dat is om de politie te ontlasten. Gewoon een druk op de knop. En dan heeft hij gemeld. Ik ben er en ik zit niet in het stadion. En die wilt u graag landelijk uitrollen, die meldzuil. Ja. Dat, is, dat staat ook in onze brief. Uh, dat heeft nu al zijn effect uh, uh, bewezen. Dus ik denk, ik heb daar goede hoop Goed. op. Want melden is belangrijk en de politie zoveel mogelijk ontlasten. Minister Opstelten, van de Veiligheid en Justitie, dank. Dank u, zeer. Kwart over negen u luistert naar het NOS Radio 1 Journaal. De Erasmus Universiteit in Rotterdam gaat camera's plaatsen... om spieken tegen te gaan. Jaco Neleman van de Universiteit, goedemorgen. Wat uh, is de bedoeling van die camera's? Kunnen surveillanten het niet af? Uh, surveillanten kunnen het wel heel goed af. Alleen uh, wij gaan camera's installeren om uh, fraude tijdens tentamen zoveel mogelijk uh, te voorkomen. En studenten worden niet live gefilmd. Er zijn uh, beelden die worden opgenomen. En als er aanleiding toe is, uh, kunnen die beelden worden teruggekeken. Hm. Wordt er zoveel gefraudeerd? Kleur. Nou, we hebben niet de indruk dat er meer of minder wordt uh, gefraudeerd dan bij uh, andere hogerwijs uh, over onderwijsinstellingen. Alleen wij zijn er sterk voorstander van dat tentamens is zo uh, eerlijk mogelijk verlopen. Jawel, maar u moet toch aanleiding hebben, dat u, want het is een vergaande maatregel hè, om camera's in te zetten. Dat merken we ook aan de reactie van de Landelijke Studentenvakbond, die zijn er zeer op tegen. U moet toch een, een aanleiding hebben hiervoor, dat, er, dat het spieken gestegen is of dat het de spuigaten uitloopt? Nou, er zijn een aantal middelen die, die ons ter beschikking staan om fraude tijdens tentamens uh, zoveel mogelijk te voorkomen, in ieder En wat ik zei, daar zijn we sterk voorstander van. Ja, maar wacht even. Uh, in ja, dat op... opzicht zijn is, de... De... De... is er nou de... wel of niet de een stijging, meneer Neleman, van wat u uh, constateert op de universiteit? Nou, wij zien, wij zien een, een, een, in 2011 91 gevallen van fraude geconstateerd, in ieder geval. Uh, er, zijn, er zullen altijd wel gevallen doorheen komen die niet worden geconstateerd. Nou, dat is voor, voor ons altijd hoe minder, hoe beter eigenlijk. En in 2010? Vandaag, dan heeft u daar ook cijfers van? Sorry, ik de vraag Heeft even. u ook cijfers van 2010? Uh, nou ja, dat zien hier op 82, dus dat zijn vrij uh, lage absolute aantallen. Ja. Dus je zou zeggen een kleine stijging. Uh, Laten we dat wij meer van het principe uitgaan dat hoe minder er gefraudeerd wordt, hoe beter. Nou, en dan zijn surveillanten die blijven gewoon natuurlijk actief in de tentamenzaal. En uh, als uh, hulpmiddel uh, halen wij twee camera's op om het uh, ja. dames zo eerlijk mogelijk in ieder geval te laten verlopen. Maar goed, Landelijke studentenvakbond is uh, furieus, ook vanwege schending eventueel van de privacy van de studenten. Mag u dat eigenlijk wel doen, ze filmen? Nou ja, wij hebben dat uh, zorgvuldig uh, natuurlijk bekeken, want dit, dit voer je niet uh, in, uh, dat ga je niet zomaar in één keer invoeren. En het uh, voldoet uh, geheel aan de wet uh, bescherming persoonsgegevens. Zij dus zijn ervan overtuigd dat wij de privacy van studenten zoveel mogelijk hebben gewaarborgd. Gaat u iets doen met het gevoel dat leeft bij de studenten van de Landelijke Studentenvakbond dat het te ver gaat? Ze hebben het over een, dat er met een, een kanon op een mug wordt geschoten. Dat geeft mij een Big Brother gevoel, zegt voorzitter Heineman. Wat vindt u daarvan? Ja, dat zijn een beetje de bewoordingen van, van LSW. Misschien is het goed om hen uh, direct nog eens uh, uh, contact met hen over te zoeken. Nou, het is zeker geen heksjeacht en ook geen Big Brother. Wat er al studenten worden niet live bekeken. Het gaat beeld die wordt opgenomen en alleen als er aanleiding is, worden ze achteraf bekeken door leden van de examencommissies. Okay. en Dat zijn de mensen die een ordelijk verloop van dit tentamens doen. Dat is voor u geen reden om iets te doen met die opmerkingen van de LSVB? Nou ja, het is altijd goed om met hen nog eens in contact te komen en de zaak nog eens goed uit te leggen, wellicht. Goed. Ja, Corneleman van de Universiteit in Rotterdam, de Erasmus Universiteit. Dank u wel. Ja, dit sluit mooi aan. Ze weten echt alles van je. Maar weten ze ook uh, wat ze weten, de makers van Facebook? Klinkt cryptisch. Ik krijg zo de uitleg van Roland Stekelenburg. Eerst de verkeersinformatie bij de ANWB, Jolanda van der Velden. Het lijstje met files wordt alweer korter, 57 kilometer nog in totaal. Ik haal er nog twee uit, eentje op de A1 Amersfoort richting Apeldoorn. Daar was een aanrijding, alle reisschokken zijn weer open. Tussen Kootwijk en Af het Hoenderlo nog 4 kilometer. En de andere file staat op de A9, ook maar richting Amstelveen. Tussen Beverwijk en Knopen Draasdorp 8 kilometer. Dit is het NOS Radio 1-journaal met Lara Rensen en Marcel Ooster. Het is bijna 10 minuten voor half 10. Um, wie heeft er geen Facebook-account meer tegenwoordig? Ik zou mm, zeggen, <laughs> ken er één geeft niks. Wereldwijd inmiddels bijna 1 miljard mensen... hebben een profiel aangemaakt op de netwerksite... en delen allerlei persoonlijke informatie met hun vrienden. Of bijna vrienden. Dat Facebook die informatie gebruikt om bedrijven de mogelijkheid te bieden... zeer gericht te adverteren, weten de mensen, mensen wel. Maar hoeveel Facebook eigenlijk precies van je weet... dat is soms moeilijk te achterhalen. Nou, er is nu een handige app waarmee je inzicht krijgt... in wat Facebook allemaal over je weet. In de studio in Hilversum zit onze internet... Roland Stekelenburg. GroenLand, goedemorgen. Goedemorgen. Vertel eens, wat is dat voor app? Het is een app uh, gemaakt door Wolfram Alpha. Dat is een uh, zoekmachine op internet waar je feitelijke vragen aan kunt stellen... en dan dus antwoorden krijgt. En die app die heet Facebook Report... Uh -huh dat kun je dan vervolgens koppelen aan je uh, Facebook-account. En ik heb dat maar eens gedaan, want ik vond het wel interessant. ding is net uit. Nou, er komt echt ongelooflijk veel uit. Dus dan krijg je een totaal overzicht met... ik zal een paar voorbeelden noemen hoeveel van je vrienden getrouwd zijn... of in een relatie, hoeveel mannen, hoeveel vrouwen... Uh, de leeftijden van je contacten. De oudste bij mij was mijn moeder van 74, de jongste een nichtje van 14. <lacht> hoeveel foto's ik verstuur met wie ik de, gemeenschappelijk, uh, de meeste gemeenschappelijke vrienden heb... op welke tijdstippen van de dag... Ik foto's instuur, welke applicaties ik daarvoor gebruik... verjaardagen, politieke volgen, noem maar op. Jij hebt meteen je account afgesloten, begrijp ik? Nee, oh. uh, uh, dat uh, doe ik zeker niet... want het is met mij een beetje een professionele afwijking, zoals je weet. Hè? Mm -hmm. Maar Roland, als je een beetje accuraat bent, en dat ben jij dan weet je dat natuurlijk allemaal. Want dat heb je toch allemaal zelf uiteindelijk bij Facebook ingebracht? Nou, dat is nou juist het interessante uh, van deze app. Want uh, uh, bij mij staat alles dicht. Mijn hele Facebook-account is helemaal afgesloten. Uh, maximale bescherming van de privacy. Uh, maar Facebook kan natuurlijk ongelooflijk veel afleiden uit uh, jouw vriendenkring. En wie je vrienden zijn. En niet al je vrienden hebben alles dichtstaan. Uh, en bovendien je gedrag kunnen ze natuurlijk ook analyseren. En dat is precies wat uh, Wolfram Alpha... Uh, doet met deze app. Ze laten zien wat Facebook allemaal kan. En ze laten in een uh, blogpost ook weten hoe ze dat gedaan hebben. En dat ze natuurlijk nog veel meer openbare bronnen... aan deze informatie zouden kunnen koppelen. Om op die manier natuurlijk toch een uh, enorm uitgebreid profiel... van mensen op te kunnen stellen. Ja. Hey, en, en even voor de duidelijkheid. Die app is dan uh, alleen voor jou uh, persoonlijk toegankelijk... of in ieder geval is jouw account alleen op die manier op te roepen... door de persoon van wie de account nee, is? Nee, helemaal niet. Dit is voor elke... Uh, het bedrijf wat koppelt met Facebook via de API of voor elke app die koppelt met Facebook is deze informatie te gebruiken. Zo. Nou gaan we nog het blog Inside Facebook. Een paar dagen geleden melden dat dat Facebook adverteerders de mogelijkheid gaat geven op basis van je telefoonnummer of e-mailadres gerichte advertenties te laten zien. Zeer gericht zelfs. Hoe gaat dat werken? Nou, dat is ook een interessante. Wat bedrijven dan dus kunnen gaan doen. Die weten natuurlijk van hun klanten vaak niet veel meer dan een telefoonnummer of een e-mailadres of een fysiek adres. Maar ze kunnen dan hun eigen klantenbestanden gaan koppelen aan die op Facebook... waardoor je de mensen kunt identificeren die je klanten zijn... en dus uit die profielinformatie die ik net vertelde... eigenlijk veel meer te weten komen over hun eigen klanten... Dat is nu vaak het probleem van bedrijven. En Facebook is dus van plan die bedrijven daarbij te gaan helpen. Zodat die bedrijven ook weer heel gericht op Facebook kunnen gaan adverteren op de profielen van hun klanten. Want ja, je klanten wil je natuurlijk andere advertenties bieden dan mensen die nog geen klant bij je zijn. Hmm, maar zou je dat niet kunnen scharen onder uh, spam? Of hebben we ook hier weer toestemming voor gegeven op een nou, of andere manier? Dat is een beetje het probleem, Lara. Eigenlijk door het ondertekenen van die gebruiksvoorwaarden. Wat wij overal klakkeloos doen, of het nou iTunes is, of Facebook of Twitter of noem maar op, daar staat gewoon in dat dat je akkoord gaat... Uh, met het feit dat Facebook bedrijven de mogelijkheid geeft gericht te adverteren. Want anders, daar zou je valt ook niet... onder. Uh, anders kan je ook niet gebruik maken van Facebook. Nee, dat is de enige optie die je hebt. Niet akkoord gaan met de gebruiksvoorwaarden. En dan gebeurt dit niet. Hmm. Is de geldmachine wat aangezet bij Facebook om de aandelenkoers weer op te krikken? Nee, dit is ook helemaal niks bijzonders, Marcel. Oh. Uh, uh, Facebook doet <laughs> het ook eigenlijk zo. helemaal niks anders dan Google, Apple of Microsoft. Ze doen het allemaal. Uh, Microsoft maakte gisteren nog bekend dat ze net als Google in april al deed. Uh, de gebruiksvoorwaarden gaat veranderen. En alle gegevens die het heeft van jou, van alle mensen... Uh, in programma's als Hotmail, Skype, Bing, MSN en Office... allemaal Microsoft-producten, gaan ze allemaal aan elkaar koppelen. Officieel om de dienstverlening te verbeteren. Maar daar gaan ze natuurlijk exact hetzelfde mee doen als Facebook ook doet. Ja, weet, Er zijn bewegingen in opkomst uh, van uh, jonge mensen vooral... die uh, afscheid nemen hè, van mobieltjes en computers, uh, ook van internet... Is dat de toekomst? Is dat de enige manier waaraan je hier kan, uh, aan kan ontkomen? Uh, als je reëel bent, als je je helemaal af wil schermen van uh, gerichte informatie, van advertenties en je wil je privacy volledig beschermen, is dat de enige optie. Je kunt er niet meer onderuit. Hoeland Stekelenburg, dankjewel. Ik like watching films about ghosts. I like knowing like no possibilities don't end.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 about me. Niet about me, want Kobe Grant weet niets van mij. Ik heb namelijk geen Facebook-account. Nou, dat zullen we eens even zien. Ik ga zo dadelijk dat appje even installeren... en eens kijken wat ik allemaal gemeld heb over jou <laughs> op Facebook. Dat Elke dag weer ja. iets over Marcel. Nou, U kunt trouwens dat appje waar Roland het net over had... kunt u vinden op uh, wolfraalpha.com. Hij heeft het net ook op Twitter gezet. Daar kunt u het vinden bij uh, Stekel. Veel plezier ermee. Nou, we snel naar Eindhoven. Mark Robin Visser ligt hij al. Wel, nee. <laughs> Nog niet? Wel, nee. Er is een heel klein hoekje uit. Moet je moet je voorstellen, het is een soort... Uh, ja, het is het, uh, een trappenhuis, een dubbel trapperhuis... van een verdieping of twaalf hoog. En daar zijn ze vanaf half acht vanmorgen met een sloopbal tegenaan... aan het tikken. En er is nu een klein hoekje, echt niet veel... ...van de bovenste af. De bewoners hier, de omwonenden, die zeiden al... ...het is echte ouderwetse Philips-kwaliteit. Want het is dus het overblijfsel van een Philips-gebouw. Wat nog tegen de vlakte moet... ...en wat volgens mij nog wel even gaat, uh, gaat duren. En ja, ik kan het je nou nog niet voorstellen... ...het terrein is nu grijs van het stof... ...en er liggen grote bergen, puin en andere troep. En dat hier over een paar jaar allemaal woningen met tuinen... ...gewoon dat je hier gewoon kan wonen... ...en dat het hier dan groen is, mevrouw Van der Ven... Vertel eens, hoe wordt het hier? Um, er komt hier een uh, woongebied. Ja. Uh, van ongeveer 250 tot 270 grondgebonden woningen. Dus woningen met een tuin. Uh, wat echt een nieuwe betekenis geeft aan de stad. Uh, het gebied, ja. Ja. U bent van Hurks vastgoedontwikkeling. Uh, en u ja. ontwikkelt dit terrein samen met Jos Gooi van woningcorporatie Trudeau. Dat klopt. Ja. U vertelde van, vanmorgen al tegen mij, moet je nou eens kijken wat een mooi terrein het is. Nou, ik vind het op dit, op dit moment niet zo mooi. Oh, dus dit... scheve toren erin. Nou ja, op dit moment is het niet zo mooi omdat er heel veel puin uh, ligt overal. Maar je kunt ook zien als je rondom je heen kijkt dat het een heel de democratisch omgeving is. Heb je bekeken aan de andere kant van de trein? ligt de stad. Dus wij hebben, wij hebben alle vertrouwen dat deze locatie straks ja. echt een toplocatie in Eindhoven gaat worden. Ja. Topgebied. Ja, zeg. En mevrouw van de Vin, dat die scheve toren hier nog staat, heeft dat nog consequenties voor jullie? Voor ons niet. Nee. nee. nee. Wij krijgen binnenkort uh, als alles gesloopt is het terrein opgeleverd. Want jullie hebben het gekocht van Philips, hè? Zo is wij het deal, hè? Wij hebben het gekocht van Philips. Philips laat slopen. En na sloop wordt het aan ons feitelijk geleverd. Philips is nog verantwoordelijk voor de sloop. Ja. Dus ook voor het laatste geval wat hier nog, uh, nog staat. Maar ja, zeg nou eens eerlijk. Als we er nou zo naar kijken. Het is eigenlijk best grappig zo. Ja, een beetje een krijg... scheve toren van Eindhoven. Ja, op zich is het hartstikke leuk. We hebben er ook ongelooflijk veel aandacht door gekregen de afgelopen dagen. Ook Probeer het door... maar eens te bouwen zo, zo'n scheef ding. Dat krijgen wij niet voor elkaar. Nee. Daar krijgen wij geen vergunning voor nee. om het zo te doen. Maar het is in ieder geval op dit moment. hebben We er veel aandacht voor. En dat zal de komende jaren zullen wij dit gebied ook in de aandacht moeten blijven houden. Ja. ja. Maar goed, het moet toch maar weg, hè? Het moet weg. Ja. Het moet Plaat weg. maken voor uh, nieuwe ontwikkelingen. Het moet weg, dus ik zou zeggen, hop ermee. Ik ben benieuwd, Marcel en Lara. Het gaat hier nog wel even duren, maar uiteindelijk gaat hij weg. Ja de, tikjes, goed uit Eindhoven. Dank je. ja, de tikjes tegen de toren worden steeds harder. En uiteindelijk gaat hij dan vallen. Laatste resten van het Philipsgebouw. Marco B. Visser was erbij. bij. Niets te goed gebouwd daar in Eindhoven. Het is half tien. We gaan eens even kijken wat de collega's van de KRO zo dadelijk doen op deze zender. Sven Kokkelman vanuit Den Haag. De groeten. En de groeten terug vanuit Hilversum malara Goedemorgen. Wat heb Hoi. Officieren luiden naar dat klok. Ze hebben de verkiezingsprogramma's erop nageslagen... en vrezen dat de krijgsmacht ophoudt te bestaan... als de bezuinigingen op defensie werkelijkheid worden. Verder is er een longarts die is pisneidig... want haar pensioenfonds belegt in sigaretten, zo blijkt. Uh, een voormalig secretaris-generaal Koffie... en dan uh, heeft een 400-pagina-stellende autobiografie geschreven... hoe spannend is zijn verhaal daarover. En nog veel meer, onder meer het ochtendhumeur van Martsmeets... gaan we praten zometeen in Goedemorgen Nederland... na het nieuws van half tien. Hier is Mark Visser. Radio e.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 In het Radio 1-journaal wees van der Staaij erop dat het na 12 september... door het versnippende politieke landschap moeilijk kan worden... om een meerderheidskabinet te vormen. Hij denkt dat inzetten op een minderheidskabinet... sneller tot resultaat kan leiden. In Eindhoven is de sloop begonnen van het restant van het voormalige Philips-kantoor. Zaterdag wilden sloopers het kantoor van Philips opblazen... maar toen bleef de kern met liftkokers staan, zei het scheef. De zogenoemde Scheve Toren van Eindhoven wordt nu met speciale graafmachines en een sloopkogel afgebroken. Morgen moet het karwei zijn geklaard. ProRail trekt 125 miljoen euro uit voor een facelift van de 85 grootste en drukste treinstations. Ze krijgen nieuwe afvalbakken, wachtruimtes en banken. Het huidige meubilair is minimaal 20 jaar oud en is volgens ProRail aan vervanging toe.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 ANWB Verkeersinformatie. De meeste ochtendspitsfiles lossen nu snel op. Bij elkaar nog zo'n 30 kilometer. Degenen die opvallen zijn die op de A9 Alkmaar richting Amstelveen. Daar staat tussen Bevenwijk en Knopende Raasdorp 7 kilometer. Een aanreding op de A12. Arnhem richting Utrecht tussen Knopend Waterberg en Wageningen 6 kilometer. Inmiddels zijn alle rijstroken weer vrij. En ook een aanreding op de A27 Breda-Utrecht. Tussen Knopend Gorken met Lexmond 4 kilometer. De linker rijstrook is dicht.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 Financieel toezicht op scholen faalt. Longarts spinnijdig. Haar pensioenfonds belegt in sigaretten. Officieren bij Defensie luiden de noodklok. 400 pagina's over 40 jaar Verenigde Naties. Kofi Annan schrijft zijn autobiografie. En het ochtendumeur van Mart Smeets. Het is twee over half tien. Dit is de KRO met Morgen Nederland. Financieel toezicht, dames en heren, op scholen faalt, zegt de Algemene Onderwijsbond. En het ministerie grijpt zelden in als er sprake is van financieel wanbeleid. Zeventien scholen dreigen nu failliet te gaan. Walter Dresser, goeiemorgen. Goeiemorgen. U bent voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Zeventien scholen dreigen failliet te gaan, hoe kan dat? Ja, dat is voor ons ook een grote vraag. Het heeft natuurlijk iets te maken met, uh, met de crisis... met, met recente bezuinigingen op de, op de bekostiging van de scholen. Maar je ziet dan toch dat uh, scholen die hun zaken op orde hebben... dat die, die uh, storm wel doorstaan en dat andere scholen uh, beginnen te wankelen. Ja, maar wat hebben ze verkeerd gedaan, die scholen? Nou, er zijn verschillende dingen. Sommige scholen hebben gewoon te veel geld in, in, in gebouwen gestoken... of in uh, allerlei uh, fusieavonturen uh, en dingen. Um, er zijn ook, uh, ook scholen die natuurlijk uh, met, uh, met banken uh, allerlei afspraken gemaakt hebben... die nu uh, heel kostbaar blijken te zijn door het de, door de lage rentestand. En dus het, het verschilt eigenlijk van uh, geval tot geval wat er, uh, wat er aan de hand is. Maar ja, voor de leerlingen en de leerlingen... Van zijn school is het natuurlijk uitermate ernstig. Dat uh, lijkt mij, maar er is dus verkeerd met geld omgegaan. Ja, in ieder geval uh, op een manier die zorgwekkend is. Kijk, en je kunt natuurlijk altijd uh, twisten over wat dan uh, over de grens is... en wat dan nog net kan of zo. Ja. Maar die schoolbesturen hebben, hebben natuurlijk een, een grote verantwoordelijkheid... ten opzichte van de samenleving om te zorgen dat zo'n school uh, goed onderwijs levert... en ook blijft bestaan. Dan ja. nou moest er eerder een uh, basisschool in Maarsen dicht. Uh, en een onderwijsinstelling met de naam Amarantis... kon er net overeind worden gehouden. Waarom grijpt het ministerie in dat? gevallen niet voortijdig in. Nou ja, dat is, begint dus bij de ons, dat is Dat is onze vraag ook. Die, die school in Maarsen die uh, failliet ging, die stond al onder toezicht. He, dus dan zou je toch zeggen dat het de ondertoezichtstelling ertoe zou moeten leiden. dat het, uh, dat het faillissement achterwege blijft. Uh, bij Amarantis uh, uh, is, het, is het faillissement afgewend uh, door uh, een, een reorganisatie. Ja, dat kost dus een heleboel uh, uh, leraren hun baan. Uh, dus dat is ook allemaal niet zo, uh, niet zo fraai. Maar het is daar uh, nog net goed gegaan. Ja. Wat je dus ziet is... Dat er ook heel vaak door het ministerie eigenlijk te veel vertrouwd wordt op de op de know-how van schoolbestuur. Uh, schoolbesturen. Ja, maar de vraag is: waarom doet het ministerie dat en waarom grijpen ze niet voor voor voor tijdig in daar vanuit OCMW? Ja, dat, is, dat, dat weet ik dus niet. Dat is, de minister die, als, als je naar vraagt, zegt meestal van ja, het, het komt wel goed. En we zullen er eens over praten. En dan benoemt ze een, een bemiddelaar of iets dergelijks. Dus dat zijn allemaal van die maatregelen van ik denk ja, ik zou eigenlijk wel iets meer verwachten. Maar de inspectie komt toch langs op zo'n school? Dan zou je zeggen dat de inspectie misschien ook naar de financiële huishouding van zo'n school moet kijken. Ja, dat, dat moeten ze ook. En dat ze doen dat ook. Alleen eh, de inspectie is natuurlijk vooral eh, van oudsher gericht op het eh, op het inspecteren van het, het onderwijs zelf. Het lesgebeuren en de en de examens en de en de toetsen. En voor hun ja is dit een nieuw een nieuw werkterrein. Ja. En eh, ja, maar ze goed, moeten ze maar des, moeten dat te, des te belangrijker. Aan de andere kant zijn er ook heel veel scholen die geld op de bank hebben staan. Uit een brief van de minister eh, van Westerveld, Maureen van Westerveld, wordt gesproken van zo'n 180 miljoen euro bij 110 schoolbesturen. Nou kan je toch niet zeggen dat ze arm lastig zijn? Nee, dat is dus, dat, dat is dus het probleem. Hè. Het is dus niet zo dat de hoeveelheid geld eh, die een school krijgt. Eh, zeg maar objectief in alle gevallen te weinig is om mee rond te komen. Nee. He, dus het maakt verschil uh, wat voor beleid een school voert. Uh, ik vind overigens dat scholen die te veel geld op de bank hebben staan... dat, dat die ook uh, eens moeten gaan nadenken. Want dat geld is natuurlijk eigenlijk niet bedoeld om op de bank te staan. Nee, maar om het, maar om het onderwijs dan, te stoppen. Dan, dan je, ja, he, ja, dus uh, als ze dan uh, besparen door bijvoorbeeld uh, klassen samen te voegen... of, of dat soort dingen... Ja. Dat, uh, maar is er, is er dan niet gewoon veel te veel vrijheid bij die schoolbestuur... om zelf maar uit de cent om te gaan? Als het aan de ene kant leidt tot faillissementen... en aan de andere kant tot een enorme reserve op de bank. Nou ja, dat is, dat is het vraagstuk waar we nu eh, mee worstelen. Er is dus in de tijd die, die vrijheid is, is ingevoerd bij de, bij de lump bekostiging. Scholen krijgen dan één rond bedrag gebaseerd op het aantal leerlingen... en zijn vrij in de besteding daarvan. Ja. Eh, wij pleiten niet voor afschaffing van dat systeem... maar we zeggen wel, er zouden toch eigenlijk nadere richtlijnen moeten zijn... zodat de overheid ook kan garanderen dat het geld wat bedoeld is... voor die leerlingen in dat lokaal, dat dat geld daar... ook terechtkomt en ja. dat het niet naar andere dingen toe gaat. En strenger financieel toezicht dus vanuit de inspectie. Ja. Dat is uw punt. Zou er iets mee gebeuren in deze verkiezingscampagne, denkt u? Want ik heb het nog niet heel veel over onderwijs horen gaan. Nou, nee, kijk, het, het sneeuwt natuurlijk een beetje onder in de, in de grote vragen... van hoe het verder moet met de euro en, en, en Europa en, en, en dat soort dingen. Maar uh, uiteindelijk komt natuurlijk, in een als in het stadium komt van een kabinetsformatie... dan gaat men natuurlijk ook over dit soort dingen uh, praten. En dan zullen er hopelijk afspraken gemaakt worden... afhankelijk van welke partijen dan aan tafel zitten. Ja, en daar moet dit dan ook in worden meegenomen. Want het gaat dus toch ja. ook om belastinggeld, zou je zeggen. Walter Drescher, voorzitter van de Algemene Onderwijsbond. Ik dank u wel. Graag gedaan. De vraag van vandaag. Elke dag stellen we u de gelegenheid om een vraag te stellen... bij een nieuwsgebeurtenis die u in het bijzonder interesseert. Staatssecretaris Adsma van Infrastructuur en Milieu... monteert vanmiddag de eerste autoband met een nieuw Europees bandenlabel. Vanaf november is dit label verplicht. Wat is er eigenlijk voor nodig? Wouter Sinken van de BOVAG heeft uiteraard het antwoord. Ja, het is vooral heel erg handig voor de consument bij aanschaf van een nieuwe auto of een nieuwe set banden. Want met uh, dit label wordt in één oogopslag duidelijk hoe zuinig een band is... hoeveel lawaai die maakt en hoeveel grip die op een nat wegdek heeft. En dat is allemaal objectief vastgesteld. Vroeger waren alle banden hetzelfde, namelijk zwart en rond. Maar nu kan je gemakkelijk kiezen op welke banden je... Uh, welke aspecten je belangrijk vindt. Alles het antwoord van de Bovenwaag. Heeft u ook een vraag bij het nieuws... mailt u ons dan vooral naar Goedemorgen voor uw vraag van vandaag. Dan nu, om negen minuten over half tien. Het pensioenfonds van huisartsen. en het pensioenfonds voor medische specialisten. Allebei zijn ze sinds mei van dit jaar. nog meer geld gaan beleggen in de sigarettenindustrie. <coughs> Pardon. En daar is longarts Wanda de Kanter. spinnijdig over. Goedemorgen. Goedemorgen. Waarom bent u precies zo boos? Nou, dat longartsen verplicht. het is geen vrije keuze, verplicht. onze beleggingen moeten doen. in een pensioenfonds. dat, waar ik nu achter ben gekomen. Gewoon ruim, hartig belegd in de tabaksindustrie. Ja. Een industrie die een product maakt dat de helft van de mensen die rookt, dood. 20.000 tabaksdoden per jaar in Nederland. En dat ik als longarts, die elke dag met patiënten met longkanker, COPD, ziek geworden door het roken. Dat ik me verplicht moet beleggen in tabak. Het is te gek voor woorden, immoreel en onethisch vind ik dat. Ja, en dan bent u ook nog de schrijfster van het boek Nederland stopt met roken. Ja, kijk, aan de ene kant probeer je mensen te behandelen met longkanker. Je probeert mensen te laten stoppen met roken. Je probeert mensen dat kinderen niet beginnen met roken. En ondertussen ben ik ook nog een keertje aan het beleggen in de tabaksindustrie. Dat is ja. toch, dat is, en ik kan het niet zelf kiezen, want als ik mijn pensioenpremie niet betaal... krijg ik meteen boze brieven dat ik een boete krijg. Ja, dus de kop zou ook kunnen luiden, longarts belegt een sigaretindustrie. Ja, dat kan je zomaar zeggen, maar dat is maar ongewenst en ongewild en ongevraagd. Ja, het zal wel geld opleveren. Het zal zeker geld opleveren, maar ja, er zijn ook andere dingen die geld op kunnen leveren. Stel je nou voor dat het kankerfonds, het KWF... dat 30% van alle kankerpatiënten wordt veroorzaakt door roken. Stel je nou voor dat het KWF zegt, nou, deze week is collectieweek, We gaan nu geld gebruiken, om we gaan het beleggen in de tabaksindustrie. Dat is toch... Dat zou toch ieder mens zeggen, dat kan niet. Een, een, een middel wat zoveel mensen kanker geeft. Ja. Nou is de reactie van het fonds, dat, uh, van de specialisten in ieder geval... dat je uh, niet alleen in, uh, sigaretten moet uitsluiten als je dit soort maatregelen wil. Um, maar ook andere zaken, bijvoorbeeld de voedingsindustrie... Ja, je kan van alles gaan beweren. Kijk, ik ben longarts. Ik ga nu op dit moment, en daarbij cardiologen, vaatchirurgen, je hebt ontzettend veel dokters die hetzelfde, die absoluut allemaal niet willen dat, dat, er, dat er artsen beleggen in de tabaksindustrie. He, als je de bijdrage aan de gezondheid van, van tabak is, is verreweg het grootst van alle andere dingen. En ik denk dat ik probeer me te focussen als longarts. De schoenmaker blijft bij je lezen. Dus ik vind niet, ik wil niet beleggen in de tabaksindustrie. En ik wil niet dat de SPMS dat voor mij beslist, dat ik dat wel moet doen. Ja, dan maar wat minder pensioen. Dan maar wat minder pensioen. Wat, wat, wat gaat u hiermee doen? Want u, u, u bent uh, uh, uh, boos, dat hoor ik. Nou, ik heb in ieder geval een brief geschreven aan de SPMS... en die hebben inderdaad geschreven dat ze niet beleggen in porno... en niet in clusterbommen, wat veel minder doden per jaar veroorzaakt dan tabak. Ja. En dat ze inderdaad wel tabak beleggen. Ja. Dan ben ik naar de voorzitter van de KNMG gegaan, de, de, de grote arts artsorganisatie... Ja. en die is volledig met me eens en die zou actie gaan ondernemen. En ik ben ontzettend blij met alle aandacht vandaag... en ik ben ervan overtuigd dat op dit moment dat dat zeker gaat helpen dat het gewoon eruit gaat. Want als de hele artsorganisatie tegen is... ja, waarom je kan ons dit niet verplichten? Van minister Schippers kan je natuurlijk heel weinig verwachten. Die heeft de bijnaam internationaal als minister van Tabak. Die vindt het allemaal eigen vrije keuze. Nou, mooi, dit is in ieder geval geen vrije keuze, want ik ben verplicht. Maar je moet verwachten van het pensioenfonds... Dus zelf dat die actie gaan ondernemen. Juist. Kan de minister nog iets doen tot slot? De minister kan ontzettend veel doen, maar minister... ze heeft niet voor niks minister van Tabak als bijnaam gekregen. We hopen... Ongelooflijk op een andere minister van gezondheid. Oh. <laughs> dus dat deugt ah, ja. ook al niet? Nee, dat is nog even Had, u, had politiek... u iemand in het bijzonder op het oog al? Nou ja, ik heb wel, natuurlijk hebben het mensen op het oog. Maar ik zal er nu Wie? daar politiek geen uitspraak over doen. Waarom oh, niet? Nou ja, is dat een beetje buiten... Buiten het boekje, denk ik. Ik denk dat nu gaat het echt over... gewoon niet beleggen. Geen artsen moeten niet beleggen aan tabaksindustrie. Wanda de Kanter, longarts van het Rode Kruis Ziekenhuis in Beverwijk... en schrijfster van de boek Nederland, stopt met roken. Ik dank u zeer. Heel veel dank. Straks 40 jaar Verenigde Naties. Voormalig secretaris-generaal Kofi Annan schrijft zijn memoires. Maar eerst... 3, 2, 1, go! Deze dag, 1954. Wat je wat drommel, komt er dan wat van? Ik weet niet van bon! Ja, beroemdste fragment uit de televisieserie Bartje... die de NCRV maakte na aanleiding van het populaire boek van Anne de Vries. Het werd zo'n bestseller dat er op deze dag, in 1954... een standbeeld van het jongetje in Assen werd onthuld. En de auteur was zeer verguld met deze blijk van Drentse waardering... zegt zijn zoon, Anne de Vries, junior. heel blij, om dat zag het als een erkenning ook uit Drenthe. Het was een cadeau voor zijn vijftigste verjaardag. Uh, in, op 22 mei uh, 1954 werd hij vijftig jaar. En toen kwam er een uh, afvaardiging van het Drents Genootschap met een, uh, een eerste ontwerp van het beeldje. En die legde dus het plan voor om een, assen, een beeldje van Bartje neer te zetten. En dat is toen op 4 september uh, onthuld. Hey. Hey. Hey. De dagen dat Bartje Bartels iedere ochtend zijn vader een eindje weg mocht brengen naar het werk zijn lang voorbij. Want naarmate je groter wordt, groeit de Ernst des levens met je mee. Toen het boek in, uh, in 35 verscheen, was er juist vanuit Drenthe was er nogal wat kritiek op het boek. Omdat, onder andere omdat de Drenthe niet echt genoeg was. <laughs> En inmiddels werd hij dus erkend als, als, als het Trendse boek bij uitstek. En dat, uh, dat vond hij een, een, een, een, een, een mooie erkenning. Op een kwaaie dag moet je naar school. En als je dan eerlijk tegen de juf zegt dat je de hoofdmeester een nare kerel vindt... moet je meteen al school blijven. Het is zeker dat je grote mensen niet kunt vertrouwen. Hij was bij de onthulling. Hij heeft zelfs de onthulling gedaan zelf. Hij mocht uh, aan het touwtje trekken en dan kwam het beeldje tevoorschijn. Het, het, het oorspronkelijke stenen, stenen Bartje, die uh, nu in de hal van het stadhuis staat, die is eerst, ik uh, denk één jaar later, ontvoerd de Groningse studenten. Uh, het was verdwenen en niemand wist waar het was. En een paar dagen later dook het op. Het was in de groentijd september uh, naast een, een, een beeld van een nou ja, het werd gezegd de Groningse maar, ik weet niet precies wat het voorstelde, met een bordje erbij. Bartje heeft het geluk gevonden. Dat, dat vond hij nog wel aardig. Maar een paar jaar later is het, is het van zijn sokkel geduwd. En uh, bij, de, bij de enkels afgebroken. En later is het nog een keer uh, gebroken. En, uh, ja, dat uh, vond hij heel vervelend. Nu staat hij in het gemeentehuis omdat hij uh, toch te kwetsbaar was om buiten te laten staan. Dan hebben ze een bronzen Bartje uh, neergezet? Uh, die is lang niet zo sprekend als uh, het steen origineel. Maar Bartje is geen Bartje meer, hij kijkt moeder aan. En slikt, slikt en zegt... Ik ben niet van bond. Anne de Vries Junior over de onthulling van het beeld van Bartje... deze dag in 1954. Known since I was a young boy In this world Everything's as good as bad Now my father told me Always speak a true word And I have to say That is the best advice I've had Because something burns inside of me, it's everything I long to be, and lies, they only stop me from feeling free, oh, like a whole I have The more I am a happy man Now my mother told me Always keep your head on Because some may praise you Just to get what they want And I said Mama, I am not afraid What they will take And what would life be like Without a few mistakes Winston, like a hobo. Het is tien voor tien, dames en heren. U luistert naar de KRO op Radio 1. Voormalig VN-secretaris-generaal Kofi Annan... presenteert vandaag zijn autobiografie. 400 pagina's over zijn 40-jarige carrière bij de Verenigde Naties. Waarvan de laatste tien jaar als secretaris-generaal. Diplomatiek expert Robert van der Roer. Goedemorgen. Goedemorgen. We hebben hem al een keer, bij een keer geïnterviewd. Uh, wat was jouw ervaring? Nou, Ik heb hem in totaal iets van zeven keer ontmoet. En ik heb... Uh... Ik ben nog steeds eigenlijk wel onder de indruk van zijn openheid, van zijn bescheidenheid en van zijn uh, ja, uh, totale gebrek aan een aan hoogdraverij. Ja, is en dat op... is wat je in deze wereld uh, uh, weinig meemaakt. Uh, hij, als je bij hem in de buurt bent, ik heb hem in juni nog een keer uh, op een internationale conferentie in Noorwegen uitvoerig gesproken. En ook in het openbaar geïnterviewd voor 400 CEO's. En ik had op geen, geen enkele... Uh, ...geen enkel moment het gevoel dat ik in de buurt was van een gewichtige internationale leider. Nee, en tegelijkertijd heeft hij altijd een soort van uh, onaantastbaar aureole om zich heen hangen. Ja, dat is de magie rond deze man. Uh, sommigen noemen hem, een. Uh, wijlen uh, topdiplomaat Richard Holbrooke noemde hem een internationale rockster in de diplomatie. En dat is ook zo. Hij, uh, hij heeft een... Uh, ik heb, ik heb nooit iemand bij de vn Naties meegemaakt van de afgelopen 20, 30 jaar... die er in zijn eentje in is geslaagd om het profiel van een organisatie te veranderen. Hij kwam bij de VN in de, in de midden jaren negentig op de bok. Dat was de opvolger van Boutros Ghali, die eigenlijk aan de kant werd gezet door de Amerikanen. En uh, de, ja, de VN lagen toen uh, ja, op hun rug, waren uitgeteld... Naar Somalië, naar Rwanda en Bosnië. En uh, gingen ja, gebruikt ging onder een zware bureaucratie. En daar heeft Anand, uh, ja, die heeft het moreel uh, opgepoest, opgevrijzeld. Ja. Het mes gezet in de bureaucratie en daar is hij in geslaagd. En binnen een paar jaar waren de VN terug in het centrum van de wereld. Ja. Aandacht. En altijd door zacht te praten. Ja, ik, ik moet eerlijk zeggen... toen ik hem de eerste keer uh, interviewde... in 1994... dat was uh, tijdens Bosnië... kort naar Rwanda... toen kwam ik op zijn kamer... toen was hij een ondersecretaris, ondersecretaris... generaal van Vredeshandhaving... toen zei hij... Kom maar naast me zitten? Nou, dat vond ik een beetje vreemd in de interviewsituatie. En eh, nou ja, eh, maar ik begrijp het wel, want hij, eh, ja, hij, hij, hij fluistert bijna. Maar als je dan eenmaal heel goed luistert en in geconstateerd, uh, ja, en observeert, dan zegt die, is die mes scherp en uh, open. En hij duikt niet weg. En hij heeft, hij heeft geen spindokters om zich heen die uh, hem uh, met nul in de mond laten praten. En hij behoudt zijn waarachtigheid. En dat is toch wel heel erg zeldzaam. Ja. Wat heeft hij goed gedaan en wat heeft hij niet goed gedaan in jouw ogen? Nou, wat ik net zei is dat hij, dat hij heeft het moreel opgeveizeld van de VN. Ja. Dat, dat heeft hij uh, zeer goed gedaan. Hij heeft de agenda van de Verenigde Naties in 2000 een uh, boost gegeven met de Millennium Top en met de Millennium Agenda. Dat is niet allemaal uitgevoerd, absoluut. Maar hij heeft wel... Um, ja, hij heeft... Uh, de, ja, hij heeft de lange termijn agenda... Naast vredeshandhaving, armoede... Milieu, uh, noem maar op... Heeft hij uh, ja, een boost gegeven. Wat hij minder goed heeft gedaan... En dat is het grote raadsel van deze man... Is dat hij... Uh, ja, wat is nou echt het echt uitzonderlijke succes van hem? Een van zijn uh, absolute diepste punten... En daar is hij ook voor gekritiseerd... Heeft hij ook het boetekleed voor aangetrokken... Was... Dat hij eh, ja, brandende faxen van de Canadese generaal Dallaire negeerde midden tijdens het Rwanda-schandaal. Die man vroeg om toegang tot wapenarsenalen, om de dreigende genocide tegen te kunnen gaan. En Anon heeft dat onderschat. Die heeft daar niet alert op gereageerd. Nou, dat eh, ja, Rwanda 800.000 doden is natuurlijk een, een drama van de eerste orde. De zwaar, het zwaarste drama van de afgelopen 30 jaar voor de Verenigde Naties. Ja, ook nog nou, eens Amerika... in het continent waar hij zelf zijn wortels heeft. Ja. En dus dat, daar heeft hij het niet goed gedaan. Nou ja, uh, Bosnië, daar heeft hij de, de, de, de kachel aangemaakt met, met Yasushi Akashi, de VN-gezant. Die brand uh, ook weer. Die hij zelf nu brandfaxen en, en, en e mail stuurde. Maar uh, dat leidde niet tot, uh, tot ingrijpen van uh, Akashi. En dat was natuurlijk ook allemaal, dat moeten we niet vergeten. door gebrekkige steun van de grote lidstaten. Zowel in Rwanda als in Bosnië. En dat, ja, dat relativeert dan ook weer de macht van zo iemand aan de top van de VN of in een ondersecretaris als generaalfunctie. Als je geen steun hebt van de grote lidstaten, ben je gewoon nergens. Nee. Uh, bijzondere diplomaat. Uh, Dolverliefd nog altijd op zijn Scandinavische vrouw, heb ik zelf ervaren. Dus dan krijgt hij meteen lampjes in zijn ogen. Ze reist ook altijd met hem mee, hè, geloof ik. Ze reist altijd met hem mee. En als je ziet, ik was in 2001 uh, op een gala in de, in de Delgass Lounge op uh, een hoofdkwartier in New York. En toen was hij toch al uh, ja, vijf, zes uh, jaar secretaris-generaal. En daar uh, nou, waren 400 man allemaal in, in smoking. En Annan komt binnen met name in zijn het lang. Hij in, in, in een perf perfecte Brioni-tuxedo. Uh, uh, Echt een enorme maatgemaakte mooie tux, zoals ze in, in New York zeggen. En er vlogen acht cameraploeg op hem af. Hij kon niet meer door die zaal lopen en is letterlijk gevlucht. Naar, het, naar, naar die dinerzaal. Ja. En daar zat hij. Want hij begon een half uur later het diner. Eigenlijk in zijn eentje, met name aan een tafel. Want dat was de enige plek waar hij rust had. En dat was dan nota bene zijn eigen hoofdkwartier. Ja. Toch reisde hij niet altijd met de speciale lift voor de secretaris-generaal. Hij nam gewoon de dienstlift, want dat was hij dus ook. En dat herkent, dat, dat, dat markeert hem heel erg. Hij, hij heeft niet die, die, die, die entourage, die massa-hysterie om zich heen... van, uh, ja, ook van de, zeg maar de, de, de dienaren die een hele omgeving lam leggen. Zo zit ja. hij niet in elkaar. Hij, ja. hij kan ook als hij op missie is uh, urenlang met mensen praten... om te luisteren naar hun verhaal. Juist. Omdat hij gebiologeerd is door hun ellende en daar iets aan wil doen. Ja. En waar hij nog steeds een beetje de pest over in heeft... is dat hij George W. Bush niet beter heeft weten te overtuigen... dat de axis of evil, dus de as van het kwaad, niet bestaat. Ja, ik denk, dat is, als je, het nou vroeg, je vroeg net van, wat heeft hij niet goed gedaan. Een van de missies waar hij zelf zwaar om gekritiseerd is... is in 1998 zijn uh, trip naar Saddam Hussein... Ja. Om, uh, om hem uh, te bewegen tot wapeninspecties. Ja. En dat vonden, ze toch wel, uh, ja, dat vonden veel landen, uh, niet alleen Amerikanen... toch wel gezichtsverlies. Dat deed je niet. Je ging niet met een dictator, uh, wel of niet op de as van het kwaad... Uh, zelf onderhandelen. Nee. Dat heeft hij toch gedaan. Ja. En ja, kijk, Bush heeft natuurlijk uh, in 2003 de VN links laten liggen... ...en is het diplomatieke pad afgegaan. Juist. En dat was heel tragisch voor Kofi Annan. Dat heeft hem ja. ook zwaar geraakt. Robert van der Roer, ik dank je wel over deze overigens, goede vriend van uh, koningin Beatrix. Uh, Kofi Annan met zijn uh, autobiografie. Zometeen na het nieuws gaan we verder. Onder meer met het ochtendumeur van Mart Smits. KRO. Goedemorgen Nederland. Kies KRO. De stemming van Nederland.